En een voorspoedige start. Dit is Jeroen Japp, met het NOS Journaal. De PVV en partij Denk hebben op dezelfde plek in Rotterdam... een korte bijeenkomst gehouden voor de gemeenteraadsverkiezingen. De PVV-leider Wilders presenteerde zijn Rotterdamse kandidaten... bij de SLA-moskee in de wijk Feyenoord. Vlak voordat Wilders aankwam... arriveerde denkleider Koezou met een groep aanhangers. Koezou zei dat Denk ook met de verkiezingen meedoet... en maakt later zijn kandidaat bekend. Bekende Nederlanders zijn een actie begonnen voor verruiming van het kinderpardon. Ze willen dat 400 kinderen die al meer dan vijf jaar in Nederland wonen een verblijfsvergunning krijgen. Initiatiefnemer is voormalig Kamerlid Tovik Dibi van GroenLinks. Hij heeft een petitie opgesteld die wordt gesteund door BN'ers zoals Jan Lauw, Umberto Tan en Gerard Spong. Onder de huidige pardonregeling worden vrijwel alle asielaanvragen voor kinderen afgewezen. Minister Grapperhaus bezoekt dit weekend een ganouka-viering in Amsterdam. Hij wil daarmee duidelijk maken dat het kabinet het inslaan van de ruiten van een Joods restaurant onaanvaardbaar vindt. De Tweede Kamer is bang voor opkomend antisemitisme. In Londen is een herdenkingsdienst bezig voor de slachtoffers van de brand in de Grenville Tower. Het is vandaag precies een half jaar geleden dat er bij de brand in het vetgebouw 71 mensen omkwamen. Bij de dienst in St. Paul's Cathedral zijn overlevenden, nabestaanden en hulpverleners. Namens het Koninklijk Huis en kroonprins Charles en zijn zonen William en Harry aanwezig. De Russische president Poetin doet bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar mee als onafhankelijk kandidaat. Hij hoopt ermee zoveel mogelijk politieke partijen achter zich te krijgen. Als Poetin wint begint hij aan zijn vierde Amstermijn als president. Dat hij de verkiezingen op 18 maart gaat winnen staat vrijwel vast. In opiniepeilingen heeft hij de steun van meer dan 80% van de Russen. Het weer winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. Vanmiddag wat vaker droog en geregeld zon. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen minder buien, in het weekend weer wat meer en het blijft een graad of 5. Dit, op... DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een spoedreparatie aan de weg op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen, 5 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met nu nu. ZFM. Luncht. Nergens een aan man, echt. Ik, uh, ik heb een groot hart. Alleen taxichauffeurs in Amsterdam, echt waar mensen. Sinds dat het taxibeleid is veranderd, echt waar. Het is een puinhoop geworden. En ik wil ze niet over één kam scheren. Wel. Allemaal, Nee. Nee, maar er zit echt tuig tussen. Ik heb met eigen ogen gezien. Taxichauffeurs, die oudere mensen niet meer mee willen meenemen, omdat het ritje te kort is. Ja? Chauffeurs die gewoon hondsbrutaal zijn. Die je afzetten. Die je omrijden. Die toeristen in de maling nemen. Die gewoon racistisch zijn. Of racistisch aan het worden. Of helemaal geen Nederlands spreken. Serieus, ik zat laatst bij een chauffeur. Afrikaans chauffeur. Ik zeg, ik moet naar de Keizersgracht. Snel, ik heb haast. Oei! Daar moet ik niet heen. Keizersgracht. Dat kan niet meer. Sta je Nederlands of niet? Tap op mij, goeie, moa. You speak Dutch. Oh. Moet ik rijden? Ja. Nou, schrijf op. Weet je, hoe moeilijk is het? Wat vraag je naar een chauffeur? Je vraagt aan een chauffeur: breng me veilig, netjes van A naar B. Dat is het enige wat je vraagt, toch? Je vraagt niet hier en los deze rebus op. En mij maakt het niet uit wie die taxi rijdt. Ik rijd gewoon mee met een chauffeur... die een beetje een knappe auto heeft. Een nette auto. En die chauffeur een beetje er verzorgd uitziet. Meer niet. Laatst ook stap ik in bij Turkchauffeur. chauffeur heeft een prachtige auto. Het ziet er goed verzorgd uit. Maar ik stap in, maar hij kijkt me niet aan. Hij staat naar buiten te kijken zo. En hij zegt... Vornatuur. <lacht> ik zeg Centraal Station. <lacht> ik denk: ja, jij begint. <lacht> hij kijkt me nog steeds niet aan. Hij zegt, welke Centraal Station... Ja, die van Ankara, nou goed. <laughs> Hij zegt, oh, dat is een mooi ritje, man. <laughs> Oké, okay, man, welke? Uh... Hey! Najib Amali! Jij bent, Najib, not... huh? jij bent mijn grootste fan! <laughs> jij? Nee, jij! Najib ik ben blij, man, wat doe jij hier, man? Ik zei, ik moet een taxi hebben. Waarom, man? Jij hebt geld genoeg? Je kan kopen 17 taxis, man. <lacht> dus ik heb nog geen tijd om een taxi te kopen, dat snap je. Oh, nou is je echt blij, man. Wat net u? Centraal Station. Oké, okay, man, echt leuk, je Wat leuk. Audio-DVD's kijken van internet. Allemaal kopiëren. Allemaal kijken, man. Wat leuk. Stuur de Turkije. Allemaal familie. Ik zeg deze kan Echt grappig, man. Oh, ik vind het echt leuk, je. Dus zei, broodje, Ja! Oei, hoer, hoer! Dit is echt leuk, Ik vind echt leuk, Abi. echt trots op. Abbe, wij samen foto maken, ja? Mag voor jou. Wij samen foto maken, ja? Foto maken, ja? Kom, kom, beetje dichterbij. Hou ik zelf maak maken dit foto. Je hoofd hier, kom, Kom, beetje. Nou, wacht even. Ik zeg, je bent aan het rijden. Ja, nou, ik kan rijden, auto als je gaat schakelen, telefoon en foto maken, man. Ik waar? pep, pep, Stikte naar Olam. Jullie worden dat dus. Kunnen we daar dus wat gaat Dat Is een klotchak, Hij is zo heb je gezien? naast je van me. Ik heb veel beroemde mensen taxi wel, veel beroemde mensen lan. Vorige week, deze twee weken geleden deze van de uh, toppers, je weet de toppers. Toppers. Arena deze Toppers zingen, deze dikke, de dikke de, de homo. Je weet het die de homo. Gordon. Gordon, wallah Gordon hier zitten, te Deze homo hè? Hij is zo maken bij mij. Ik zeg stik te loon hem. Ja, gapt. Die homo. Deze andere ook homo, abi. Deze toppers andere homo toppers. Allemaal homo land, wallah artiest land, allemaal homo. Abbie, je, homo. Nee, nee, nog niet. <laughs> Abi, ik weet niet deze camera, deze nieuwe aan land, deze telefoon. Jij ook Nokia? Abi? Jij deze weten? Nokia? Wat? Jij ook deze Nokia, nieuwe Nokia? Jij Nokia? Kijk Abi, Nokia. Nokia, deze? 85, Nokia en deze nieuwe, model. Modern Nokia. Oh! Nee, nee, ik niet, uh, nee, ik. Uh, Blackberry. Ja. <laughs> Woon je al lang in Nederland? Ja man, ze heeft een jaar Nederland-Abi, we je, je spreken in Nederland, toch ook niet? Ja, ja, ja, is goed. Abi wacht, wacht. ik bel mijn broer. Mijn broer gelooft nooit, Najib mama die zit hier lang. Hij gaat zijn broer bellen, wat bel mijn broer. Wat, Bayram, Bayram, Bayram. Wacht, Abi, Najib, lad, echt trots. Bayram! Bayram! Hayat Neserim! Hayat Neserim! Hayat Neserim! Waarschijnlijk zegt hij, je raadt het nooit! Je raadt het nooit! Nou, Jeep Hali, praat op mijn voilà. broer, praten, praten, praten, praten. met prate, prate. prate, mijn broer. Jij praat mijn broer, praten, praten, praten. Prate. Als ik praat met zijn broer. <coughs> hallo? Hallo! Is het je broer of een beer? Broer. Hallo? Hallo! Hallo? Hallo! Uh, hallo met een Jeepam Nee. Ja? Nee. Ja, nee. Ja, hier, nee. ja. nee, dat geloof ik niet, je broer. Ja, jongen, voor de rest had ik echt een geweldige, geweldige reis naar Centraal Station, hoor, hé. En al die vragen die hij mij stelde, op sommige vragen kun je ook niet echt antwoorden. Najib, zeg maar, man, wij ook buitenlanders samen, jij, ik, Turkije en Morgan, waarom jij succesvol cabaretier? Grote zalen spelen, AB, ik, taxchauffeur. Waarom? Waarom? Waarom? Zeg, ik weet niet, uh... ik heb, uh... oh, ik heb geen taxi. <laughs> <laughs> Zag je, wel, Abi? ik zat in jouw auto te rijden. Ja, Land kan niet, ik rij hier, ja. ik had toch echt het stuur even vast? <laughs> Uh, <laughs> je echt grappig maken, <laughs> Ja, heb je hier op school gezeten? Nee, man. Ik kom hier kom hier Nederland, gelijk werk, harde werk. Ik, uh, reclame, kijken Nederlands, dan Nederlands leren reclame. Wat? Reclame, kijken reclame. Baroot, verdient wonen. Van eigenlijk een vuur, lekkere vuur. Je weet deze reclame ik leren. Ook as aan de kat lag. Zij kocht wiskas. Je weet de wiskas aan? Ja, man. Ik geen kat, toch kopen wiskas. <laughs> Echt mooi, man. Ik vind het best leuk, hoor, dat ze tegen je praten. Dat is veel leuker, weet je wel, dan is ze niks zeggen. Ik heb ook chauffeurs die me alleen maar zitten aan te staren. Daar word ik een beetje bang van. Laatst dan ook Surinaams, Hindoestaanse taxchauffeur. Die zat in die auto van hem, de muziek aan. Go, haji me her in Haji En die zat alleen maar te kijken zo. En dan zei hij, oh, ja, ja, ja, ja. Wat zegt u? Nee, hoor, ik zeg helemaal niks, hoor. <lacht> en dan keek je weer, zei hij, oh, dat is hem. Wat is hem? Nee, de weg, dat is hem. En net dat ik uitstap durf ik te vragen. U zult het wel vaker horen. Maar u lijkt ook niet je Babi Bamali. Wie? Babi Bamali? Ik zeg, ja, dat hoor ik wel vaker. Maar ik ben het echt niet. Oh, bent u ook Hindoestaans? Ik nee, zeg, ik ben ook Hindoestaans. <laughs> u zal maar bij de maffia zitten met zo'n accent. Luister, wij komen het geld binnenkort ophalen. Dat maakt geen indruk, hè? En zoals je in Amsterdam gewoon, dat, dat hele taxibeleid is gewoon te veel. Te veel taxchauffeurs. Heb je in Groningen, te veel buschauffeurs. Groningen Groningers die, die zijn goede buschauffeurs, alleen te veel. Ze kunnen niet allemaal op die lijnen rijden. Dus wat heeft Groningen besloten, de gemeente, om ze naar Amerika te sturen? Want daar heb je dus weer een tekort aan goede buschauffeurs. Nou, zie je het voor je? Een Groningse buschauffeur in Amerika. Moet je je voorstellen. zit die... Kijk, dit is dus wat ik bedoel met telefoons die storen. Is iemand, zit, zit iemand toch te bellen hier? Ja, hè? Ik het nieuws als uh, Villetje, maar Dolly vond het zo mooi. Ik denk, nou, dan doe ik hem voor Dolly nog een keer helemaal. Nou, hartstikke lief. Ja, lief, hè, ben Ja, ik, ja. ik, vind, het, ik vind het een heel apart nummer. Ja, is Ik ook... er helemaal rustig van. Nou, dat ja. gebeurt niet zomaar. Nee, nou, het, is een, het is nog een live opname ook. Ook nog. Uh, geweldig. Mark nog ja. voor een van de prachtigste gitaristen die we kennen deze tijd. Hé, hey, uh, we hebben iemand daar. We hebben een beller. Toch? Of we hebben iemand gebeld? Ja, een... zeker. Zeker hebben we iemand gebeld. Want uh, vrijdag. Ja, ja, dan lijkt het wel een beetje korenavond. Want we hebben natuurlijk de beachpopzingers die uh, gaan zingen in de kerk. Maar wat niet bij de VVV uh, Zandvoort aangegeven staat. Maar wat zeer zeker de moeite waard is om naartoe te gaan is in de krocht een uitvoering van de zangschool van Esther Verhagen. En hey, die ken ik. Ja, die ken jij ook, hè? En ja, trouwens, die degene die mee gaat spelen... en de begeleid, muzikale begeleiding onder andere verzorgt, ken jij ook? Dat is Paul, ja. Paul Bakker. Ken ik ook. Maar in ieder geval, we hebben Esther dus, als het goed is, aan de telefoon. Klopt dat, Esther? Ja, dat klopt. Ja, dat, ja, dat is, is, is zo waar. hoor. <laughs> Welkom in ons programma, Esther. Dankjewel. Ja, dus nou ja, morgenavond, dan is het zover hè? Ja, spannend hoor. Ja, wat, wat, wat staat ons te wachten morgenavond? Nou, er komt morgen echt een fantastisch mooi programma van, uh, uh, van leerlingen. Ik vind het eigenlijk een nawoord, dus we zeggen gewoon zangers... Maar ja, goed, ze zijn ja, bij jou in de leer, toch? Ja, dat klopt. Dat ja, klopt. Dat ja. Natuurlijk ook voor een groot gedeelte is er natuurlijk ook een hoop aanleg al en talent. Ja. En dat is morgen heel goed te horen. Leuk. Er zijn verschillende mensen die ook eigen composities uh, uh, zingen en mm. Mooie covers vertolken. En uh, ja, het is echt ja. een, een, een mooi uh, verscheiden programma. En nog een klein verrassingetje voor het publiek bij aanvang. Dus het belooft oh. een, een hele leuke avond te worden. En naar ik begrepen heb, uh, heb je ook met verschillende uh, mensen van, van, uh, ja, van jouw school, zeg maar, hè, ja. uh, ook een, een koorstuk ingestudeerd? Ja, dat ik. klopt. Ja, dus dat, dat krijgen we ook nog te horen dan? Want ja, ik zeg ja. we, want ik ben er morgen natuurlijk bij, hè? Dat snap je wel. Ja, want je, do je dokter zingt ook, hè? Jazeker, ja. Oh, gaat ze zingen? Wat gaat ze zingen? Ze gaat zingen van Herman van Veen, nooit of nooit. En uh, oh. dat kon ze al heel mooi, maar ik heb er toen bij gezeten dat ze van uh, Esther les kreeg in dat nummer. Nou, en toen zaten we dus alle twee met kippenvel, hè, Es? Oh, yeah. oh jongens, prachtig. En, en ik, de andere, ik denk dat de andere zangers en zangeressen minstens zo mooi gaan klinken. En ja. er is natuurlijk een vreselijke mooie uh, ondersteuning muzikaal, hè? Want Paul Bakker, uh, die uh, begeleidt op gitaar... Oh, ja. En jij en begeleidt de piano. Ja. En er zijn ook een aantal mensen die zichzelf begeleiden op de uh, of op piano. Ja. Uh, dus dat is, uh, ja, dat, is, dat, is, dat is afwisselend. Mooi. Zeg, even vertel eens, want het is ja. morgenavond, dat hebben we dan al verklapt. Dat hebben we verklapt. In Theater De Krocht. Ja. Maar hoe laat gaat het al het moois beginnen? Het moois gaat beginnen om acht uur s'avonds en de zaal gaat open om kwart voor acht. En wat, wat zijn de kosten om um, naar binnen te mogen komen? Het kost vijf euro uh, per kaartje. Nou, en dan krijg je zulke prachtige dingen te horen en grote artiesten in de dop. In de... Ja, toch? Want dat ja, is uiteindelijk waar jij ze naartoe helpt, denk ik. Ja, dat is nou, het is vooral dat ze er, dat ze er plezier in hebben. en ja. Dat ze dat dan verder inderdaad mee gaan doen. Uh, ja. Dat, uh, ja, dat is aan hen zelf, zelf natuurlijk. Aan maar vooral dat ze een beetje voeling krijgen met, met, met dat eigen stemgeluid. Ja, uh, ja. Dat is ook een beetje het hele gebeuren opgebaseerd. Ja, gebeuren ja. Op gebaseerd. ja. Ja, nou goed, dus uh, ik ga het nog heel even terughalen op een rijtje. Morgenavond in de krocht, acht uur. Uh, u kunt uh, vanaf kwart voor acht al naar binnen. En kwart over zeven is uh, de bar open. En kunt u een kaartje kopen voor slechts vijf euro. Kunt u prachtige, pra luister naar, luisteren naar prachtige stemmen met prachtige muziek. Dus ja, waarom zou je er niet naartoe gaan? Hè? Dat, dat, ik, zou... ja, ik snap dat ook niet. Ja, ik snap dat ook niet. Waarom je niet zou gaan? Ja, dat ja. Ik ook niet. Nee, ja. voor 5 euro. Waar ja. maak je het nog mee? Hè? <laughs> ja, ja, toch? Ik ken niet eens van de bioscoop tegenwoordig. Ja. Nee, zo is het. En nu krijg je live optredens. Ja. Nou, Esther, rest mij om jouw morgenavond een hele mooie, gedenkwaardige fijne avond te beleven met z'n allen? Dankjewel. En uh, ik dank je hartelijk dat je eventjes erover wilde komen vertellen. Ja, heel graag He? gedaan. Oké, okay, uh, Esther. En groetjes daar. Ja, en succes. Ja, succes okay. morgenavond. Dankjewel. Okay. Yo, dag Doei. Esther, doeg. Nou, als ik daar nog applaus ook. Ja, dat ja. ja jongens, zo kan het wel weer cool. <laughs> Dit is Beth Hart. Samen met Joe Bonemassa. Zwarte koffie, oftewel black coffee. Strop. Bad Heart. Ik ben, er niet, ik ben er eigenlijk een beetje door, door, door Angela. Ben ik er eigenlijk weer of meer, uh, ben ik er meer op haar spoor gekomen, zeg ik maar zeggen. Wat een wild Heerlijk. Lekker rug. Bad Heart samen met Joe Bonamassa en het nummer dat uh, wel toepasselijk, hè? Ja. Mijn kopje is leeg, maar is ook goed. Ook. Ik heb er alweer drie op, dus meer dan genoeg. Black coffee. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, Ja, met pepernoten erbij nog Dit is R.A.M., samen met Natalie Merchant. Dat was de titel. Zandvoort met Dolly Tempierik. De colleges van Bloemendaal, Haarlem, Haarlemelieden, Spaanwouden, Heemsteden, Velse Zandvoort en de provincie Noord-Holland hebben besloten het ontwikkelperspectief binnen Duinrand voor inspraak vrij te geven. Nou, wat is dat nou? Het ontwikkelperspectief is een visie die schetst... hoe de overheden samen met maatschappelijke partners, ondernemers en bewoners... het landschap van de binnenduinrand voor de toekomst veilig kunnen stellen... en verder kunnen versterken. Het ontwikkelperspectief zal door de raden van de samenwerkende gemeenten worden vastgesteld... en tot ter voorbereiding van die vaststelling ligt het ontwikkelperspectief van 8 december 2017 tot 2 februari 2018 ter inzage en kunt u zienswijze indienen. Op woensdag 24 januari 2018 zal vanaf 8 uur op het gemeentehuis van Heemstede een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor belangstellenden. En het adres daarvan is Raadhuisplein 1 in Heemstede. Woonstichting De Kei, huurdersplatform Zandvoort Arcade en de gemeente hebben afgelopen vrijdag de prestatieafspraken 2018 ondertekend. De drie partijen hebben voor het jaar 2018 de prestatieafspraken vernieuwd en geactualiseerd. Wethouder Wonen Gert-Jan Bluis is zeer tevreden met dat resultaat. Onderzoeksbureau Integis concludeert dat de correspondentie van voormalig wethouder Demmers met derde partijen over de planvorming Watertorenplein geen invloed heeft gehad op de ambtelijke toets en het collegebesluit van 17 mei 2017. Het onderzoek werd op verzoek van de burgemeester uitgevoerd... om te bepalen of de veelvuldige onbekende correspondentie... tussen oud-wethouder Demmers en derde partijen... beschadigingen zouden hebben toe kunnen brengen... aan besluitvormingsprocesplan Keuze Watertorenplein. De leden van het college hebben terugkijkend... ook een eigen afweging gemaakt bij de beantwoording van de vraag... Of zij bij het nemen van het besluit van 17 mei door de genoemde correspondentie beïnvloed zijn en dat is niet het geval. In het onderzoeksrapport wordt verder gesteld dat de gemeente zelf moet oordelen of haar besluit is beïnvloed door de onderzochte correspondentie tussen oud-wethouder Demmers en derde partijen. Vanavond is daarover een vergadering in de raadzaal van het raadhuis. De aanvang is 8 uur, entree is gratis. De ingang is via het bordes op het raadhuisplein. Mocht u er niet naartoe willen of kunnen gaan... u kunt de vergadering ook meeluisteren via onze omroep ZFM Zandvoort. En dat kan dan op kanaal 40 van Ziggo. Of via de radio op 104.5 of in de ether op 106.9... of via zfm-live.nl. Het spalier in de kostverloren straat zal volledig verbouwd gaan worden. Het pand is een rijksmonument en in het pand wat het rijksmonument is... gaan de buiten, binnen de buitenmuren zes appartementen gebouwd worden... De twee later bijgebouwde paviljoens zijn geen rijksmonument... en deze zullen dan ook gesloopt gaan worden. Daarvoor in de plaats komen straks vier, twee onder kap kapwoningen en een vrijstaande villa. Een laatste berichtje. Een voetganger is donderdagochtend gewond geraakt... dat is dus vanochtend... toen hij werd geschept door een auto in de Haarlemse Waardepolder. Een automobilist reed een bedrijventerrein aan de Waardeweg op en zag de voetganger over het hoofd, waardoor een aanrijding ontstond. Toegesnelde ambulancemedewerkers hebben de man opgevangen en na de eerste zorg is hij naar het ziekenhuis overgebracht voor verdere zorg. Agenten hebben de gegevens van beide partijen genoteerd. Tot zover het nieuws.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 Tussendoor schijnt ook de zon af en toe en bij een stevige west- tot zuidwestenwind... stijgt de temperatuur naar maximaal een graad of vijf. Vanavond is er nog een buienkans en komende nacht blijft het droog met enkele opklaringen. De wind neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar waarde bij het vriespunt. De komende dagen schijnt geregeld de zon, maar het komt ook tot enkele buien... en dat is vooral zaterdag het geval. Morgen en zondag lijkt het op een enkele bui na droog te blijven... en de temperatuur ligt dan zo rond de 5 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreude. Dat was het weer. CFM, Zandvoort. CFM Zandvoort presenteert...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 Esta es la leyenda de Sanado. Ik ben toch een beetje warm van, hoor. <racht> een beetje <staal> Spaanse invloeden. <racht> uh, Xanadu van. Uh, hoe heet die, bent ook weer? Uh, Dave, Die, Dosi, Biki, Mick en nog iemand. Pitch. <racht> oh ja. <racht> <racht> <racht> Ik denk, zelfs zal eens kijken of ze het zonder zo haperen kan zeggen. Maar. Uh, <racht> Dat was toen wel een populair bandje in de tijd. David die Doosje bieke die bieke bieke bieke bieke bieke Ja, <laughs> ja oké. Okay. En het, uh, grote hits hebben ze gehad. Onder andere uh, Bandit en zo. En dit ja. Xanadu Legend of Xanadu. Zo heet het eigenlijk officieel. Mm -hmm. Helemaal geweldig. Oké, okay. of was dit nou Don Juan? Nee, dit was Don Juan toch? Don Juan. Dit was Don Juan, ja. Nee, oh, ja hier ja, staat ja, ja, ja. de legend of ah, Xanadu. Nee, no, nee. Dit was de legend of doe ja. ja, precies. Ik zou wel zeggen. Want we hebben ook nog een uh, Don Juan, hebben ze ook nog, hè? Ja, ja, ja. ja. Doe de volgende ja, zijn, keer. Ja, doe we de volgende keer. Ja. ja Oké. Okay. Goed, uh, doe ik iets van Madonna? Ook lekker gezag. <laughs> <laughs> Zitten we een beetje op elkaars level? Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, uh, we gaan uh. verder, want ja. Uh, uh, yeah. Uh, we moeten straks Henny nog even bellen, hè? Oh, ja, ja. Ja, ja, ja, even ja, kijken ja, of ja, Henny ja, er ja, is. Ja, dat ook belangrijk, ja, ja, ja, ja. Maar wij gaan intussen eventjes naar Van Morrison, Nieuw van hem. Mooi. I left my heart in San Francisco. I left my heart In San Francisco San Francisco. Ja, we gaan hem onderbreken, want uh, we, we hebben nog meer te doen. En uh, anders redden we het niet meer voor 12 voor 2 uur. We hebben ook nog een uh, stersport uh, even aan de, aan de telefoon. Uit de startblokken. Een vooruitblik op. Zandvoort Luncht Sport. Ja, en we hebben hem weer aan de telefoon, dames en heren. En ik kan op bijna raden waar het morgen over zal gaan. Nou, raad is? Ja, ik denk dat het over Chris Vroom gaat. Onder andere. Ja, Dat heb je goed gezien. Ja. Dat gaan we natuurlijk uitgebreid bespreken met uh, André Jansen. Ja. Want ja, het is toch wel wat, hè? Ja, het ah, is toch wel wat. Aan de andere kant, uh, kijk, die ploeg, Sky. ...die zit altijd tegen het randje aan... Hè? ...want er zijn dus allerlei producten... ...die je onder bepaalde omstandigheden mag nemen... Ja. ...als dit product dat hij genomen heeft... ...voor zijn astma. Ja. <gül> maar het was natuurlijk hartstikke warm die dag. En uh, het kan zo zijn... ...dat door de hitte... ...de, de hoeveelheid in je, in je bloed omhoog gaat. Ja. Dus ik denk dat hij ermee wegkomt... ...als ik heel eerlijk ben. Maar goed, we gaan het morgen allemaal van André Jans horen. Die weet er meer, veel en veel meer van. Ja. Ja, dus dat is, dat, is, dat is op zich al heel interessant. Maar laten we, eens... we eens eerlijk zijn, en Dat is een vraag die mij, die mij gisteren ook opviel toen ik het nieuws hoorde. Ja. Is men eigenlijk gewoon niet een beetje huigelachtig bezig? Ja. ja, dat is absoluut zo. Dat is absoluut zo. Kijk, ik, ik zeg ook altijd: een paard van de schillenboer zal nooit een race winnen. Nee. En Lance Armstrong heeft zeven keer de Tour gewonnen. Dan zal hij wel doping gebruikt hebben. Maar dan ga je toch die, die titels niet afpakken? Nee, natuurlijk bedoel... niet. Ja, je schorst hem en klaar. Rup. Want dat is de straf die erop staat. Ja. Je, wordt, je wordt geschorst voor een bepaalde tijd. Maar titels afpakt. Ik, ik vind het echt belachelijk. Ja. Maar goed. Ja. Vertel. Wat heb je verder nog morgen? Nou ja. Verder komen er een paar dames over een heel erg goed doel praten. Dat zijn natuurlijk dames uit de voetballerij. of wat die je aanhangen aan de voetballerij. Uh, heel interessant. Luister zou ik zeggen. Want het, uh, dit soort dingen die gebeuren eigenlijk veel te weinig. En dan hebben wij een gast die heeft Ron verzorgd. En die geeft onder andere een schaatsbad uit. Dat heeft hij net uitgebracht. En weet eigenlijk alles van heel veel sporten. Maar ik, ik ben zijn naam even kwijt. En ik mocht ik niet opzoeken voor Dolly. Dus, uh... Het is zo streng hè, die Dolly. Ja, oh vreselijk. Maar uh, uh, uh, daar moeten we morgen maar gewoon naar luisteren. Ik denk ja. dat het weer een hele interessante uitzending wordt. En uh, nou ja mensen, u bent welkom tussen 12 en 12. Of ja. zie je hem? Zo is dat. We gaan luisteren. Goed zo, jongen. Morgen. Veel, veel uh, succes. Morgen. jij ga ook met je uitzending verder. En dan beetje de groeten. Het jou, hè? Ja, ja tot ziens. Bye bye. Hoi. Hoi, bye Hoi, bye. Hoi. Hoi. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> The <laughs> Loveliness of Paris. <laughs> <laughs> Seems somehow sadly gay. Thank you very much, you're really wonderful. I'm very lucky for us this morning. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten in Manhattan. I'm going back to my city by the bay. Weet we ons, niet Vertel. Ja, want uh, met al die sneeuw die we hadden deze week. en de afkeuring van de nodige trainingen. Uh, wordt niet meer over voetbal gesproken. Maar we gaan vandaag weer trainen. Het voetbal gaat gewoon door in het weekend. Dat is natuurlijk fantastisch. En omdat het de laatste wedstrijd voor de Witterspop is. kunnen alle mensen gratis naar uh, de Koninklijke HFC. En die spelen tegen Sparta. Dus dat is een hartstikke leuke wedstrijd van twee alle clubs die elkaar ontmoeten. Dat hou ik nog even kwijt. Oké, okay. nou bij deze. Het, het zal wel vol zitten dan, als het gratis is. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat okay. er nu heel veel mensen komen. Oké. Okay. Nou, heel veel succes met die wedstrijd. Dankjewel. En uh, fijne dag, hè. Dag. Hoi, jij ook. Bye. Ciao. Hoi. Lekker hoor, in, uh, Cajun Moon was dat, van uh, fluitist Herbie Man. Herbie Man moet ik zeggen, En zangeres Sissy Houston. Was dat niet de moeder van Whitney? Ja. Sissy was die, de, ja toch, was de moeder van, van Whitney, ja volgens mij wel. Uh, maar goed, het zit er alweer op voor vandaag, ja. Oh ja, en wat u daarvoor hoorde was natuurlijk even een grapje. De Bonzo Dog Doo Doo <laughs> Het Geweldige verhaal van uh, I Left My Heart in San Francisco. Ja, dat was even een geintje tussendoor, ik weet het niet. Ah, dat geintje met de, de Sean <laughs> Oké, okay. maar uh, het zit erop voor vandaag. Naar huis te komen. Wat leuk als je de goede is je verder. En uh... dan is die sidekick van me gebleven. Ik oh, zit hier. zit Waar oh. zit. Nou, dat is niet waar ik zie je niet. Oh nee, waar ik nooit zit. Nee, maar je nooit Ik moest zit. even opschuiven voor ja, uh, Bart. Ja, ja, ja. Bart moest even ja, bij de computer. Bartje, ja. Ja. ja. Heb je dat bord Bruine Bonen nog voor hem neergezet? <laughs> hij hij, hij wil er niet proberen. Hij dus... bidt niet, ja. Ja. Heb ja. ik ooit zo'n mooie jingle voor hem gemaakt en gebruikt hij nooit. Ja, ja. Prachtige jingle heb ik ooit voor hem gemaakt. Ja. Maar goed, jongens, dit, is, dit was het weer voor vandaag. Ik hoop dat u het allemaal een beetje weer leuk gevonden hebt. Uh, dank aan Dolly voor uh, alle bijdragen en zo. Dat ja, graag gedaan, hoor. Dat is niet mis, hoor. En uh, ook bedankt voor de pepernoten. Maar die zijn niet van mij. Nee, maar jij hebt ze wel verpakt. Ja, dat wel. Hebt ik heb er een wel... leuk pakketje, voor gemaakt. Een pakketje heb van gemaakt. Je hebt er een pakketje van gemaakt, Ja, lief van mij, ah, wat Ja, wat ben je toch lief. Ah. Weken, ja, volgende week is de laatste van dit jaar. Uh, ja. Op donderdag. En ja, dan uh, ja, ja, ja, ja. Uh, gaan we gewoon een beetje met, uh, met winterreces. Hey! Maar we gaan, het, uh, we, gaan, we gaan het op een leuke manier afsluiten. Hè? Dit is dus, ja, volgende, volgende week. Ja, hele, ja, volgende. Ja. Een, een, een, een borrel. Uh, nou, niet alles vertellen. Niet, niet alles vertellen. Jawel, want er kunnen de mensen even langskomen om uh, handtekeningen op te halen. Oh. En, uh, met onze foto en zo. Letter even op haar. letten we even niet op mee, dames <laughs> nou, en heren. we gaan ja. eruit. Dit was hem dan De, Leuk De, voor onze fans. De dik ja. van Makaar, show onder van Dolly Ten Pierik. Ja. <laughs>